Met het, het is nog niet duidelijk wat president Trump precies wil bereiken met zijn bericht over Venezuela. Hij schreef gisteren op social media dat het luchtruim boven dat land als gesloten moet worden beschouwd. Amerikaanse ambtenaren zeggen verrast te zijn door die aankondiging. En zeggen dat ze niet op de hoogte zijn van mogelijke militaire operaties. Eerder deze week dreigde Trump wel om aanvallen in Venezuela uit te voeren om drugshandelaren te stoppen. Venezuela reageert fel en noemt het bericht van Trump een koloniaal dreigement. In het dorp achtmaal in Brabant is een jongen van 13 overleden na een ongeluk. Hij botste gistermiddag met zijn crossmotor tegen een trekker. De jongen was zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Daar doet de politie in Brabant nog onderzoek naar. Tientallen christelijk gereformeerde kerken gaan zich afsplitsen. Ze zijn het niet eens met de rest van de organisatie op het gebied van homoseksualiteit en vrouwelijke dominees. De tientallen kerken die zich afsplitsen vinden de andere kerken te progressief. Het is voor het eerst sinds 1892 dat er een scheuring is binnen het kerkgenootschap. Er vallen in totaal 181 christelijk gereformeerde kerken onder. En Max Verstappen beseft dat het heel lastig wordt om nog wereldkampioen te worden in de Formule 1... Hij moet vandaag eigenlijk winnen in Qatar om nog kans te houden op de titel. Verstappen start vanaf de derde plek achter de McLaren's van Piastri en Norris. Verstappen zegt dat het niet makkelijk wordt, maar dat hij alles op alles gaat zetten bij de start en de eerste bochten. De race is vanmiddag om 5 uur. Het weer: vannacht wordt het steeds droger. De laatste buien trekken momenteel naar het oosten weg, en dan kan alleen langs de kust nog een enkel buitje vallen. Het is een graad of zes daarbij. Overdag vooral in het noorden en westen soms nog een bui. Maar af en toe gaat ook de zon schijnen en wordt het in de middag een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. On a speedy coat Cross the border in a blaze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 funny and you said I was a cutie, that's the last thing I heard from you I left tickets at the door for you I had to tell my mom that there was no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 Como, como, como garrapata oh, yes. Pum shakalaka, pum shakalaka yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka pum shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka Ik heb alles wat ik heb. Oh yes, ik heb alles wat ik heb. Oh yes,